Het vaarverbod in Groningen en Friesland wordt ingetrokken. Vanaf morgenochtend 6 uur mag er in beide provincies weer worden gevaren. Er liggen zo'n 60 binnenvaartschepen te wachten tot ze verder kunnen. Het vaarverbod werd woensdag ingesteld vanwege de hoge waterstand. Vrees bestond dat de golfslag die schepen veroorzaken de dijken verder verzwakken. De dijken langs onder meer het Eemskanaal en het Windschoterdiep zijn weer stabiel genoeg om de scheepvaart te hervatten. Vrijdag werden de dorpen achter deze dijken ontruimd uit vrees voor een dijkdoorbraak.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 Dames en heren, welkom bij Peaceful Radio Mijn naam is Benno Veugen. Uh, we zijn begonnen met een hele nieuwe idee voor dit programma Een nieuw horizon van José Luis Serrano Esteban en, uh, ja, Via uh, Las Promotions uit Canada tot ons gekomen Maar uh, ja, dit cd werd toch opgestuurd vanuit uh, Espanola. Goed, we gaan uh, verder met Sacred Moments van uh, Klaus Schöning en Klaus die is helemaal voor zichzelf begonnen. Klaus Schuring of uh, Schuring. Ja, dus is niet wat anders dan. Com. Veel plezieren voor dit eerste uur van Pivo Radio aflevering 759. Sure. bye, -bye. Ja, op piano. En haar cd heet Zangriaans van het label Asianfuture.com. Met een streepje ertussen. We gaan naar het laatste cd'tje van dit eerste uur van Peaceful Radio. Praful met uh, Where Spirits Live. Je kan natuurlijk hier op ZFM uh, meelezen. Met, met het programma, de playlist staat op de website van ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort dan ga je even naar programma. Graag tot straks voor nog een uurtje Nieuw Aids Muziek.